Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet nu echt haast worden gemaakt met een fatsoenlijke opvang voor asielzoekers. De veiligheidsregio's zeggen het nog een keer. En dat maakt ook dat de discussie over van... ik vind het vervelend dat bij mij in de buurt een opvangcentrum komt... dan zeg ik daarnaast, maar ik vind het nog vervelender. Hoe vervelend ik het voor u ook vind, ik vind het nog vervelender... dat jongeren, maar ook ouderen in die omstandigheden in dit land worden opgevangen. En dat laatste moet het zwaarste tellen, dat moeten we zien te voorkomen. Nog steeds slapen er in in Ter Apel vluchtelingen op stoelen. Er wordt nog gewerkt aan een wet om asielzoekers beter te verdelen over het land. Die is waarschijnlijk over een paar weken klaar. Bij een pluimveebedrijf in Drenthe is vogelgriep gevonden. Er worden 200.000 kuikens afgemaakt. En dat is waarschijnlijk de grootste ruiming tot nu toe. De vogelgriep is besmettelijk en gaat al maanden rond in Nederlandse stallen. Dit jaar zijn er al meer dan 600.000 kippen en kuikens afgemaakt. Cuba en de VS maken zich klaar voor de komst van orkaan Ian... Die verwachten ze vanavond en vannacht over het westelijke deel van Cuba. Uit voorzorg zijn scholen daar gesloten en in 20 gemeenten worden inwoners geëvacueerd. Morgen zwelt hij boven de Golf van Mexico voordat hij dinsdag of woensdag aan land komt in Florida. Er worden windsnelheden tussen de 210 en 250 km per uur verwacht. Dat is de op één na zwaarste categorie. En Vitesse heeft een nieuwe trainer, Philip Cocu. Cocu is een oude bekende van de Arnhemse club. Begin jaren 90 was hij er speler. Later kenden we hem vooral als PSV'er. En de laatste jaren was hij trainer, lang voor PSV, maar ook voor Venerbahce. En dat hij nu naar Vitesse komt, dat is een logische keuze, zegt sportjournalist Danielle Clivon. Altijd wel handig om een oud speler terug te halen die wat binding heeft met de club. Ik vind dat zelf al heel mooi om te zien. En er is meteen werk aan de winkel. De club staat nu 14%. In de Eredivisie. Het weer, het blijft regenen. Vannacht niet kouder dan 10 graden. Morgen is het niet veel beter. Veel regen weer en ook best wat wind. En het is zo'n 12 of 13 graden. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud.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 En horen jullie de eerste twintig nummers daarvan? Deze week gaan we verder met deze lijst en tellen we af van 60 tot en met nummer 41. Wie is opgegroeid in de jaren 90, kan dus de komende twee uur en twee weken hun lol op... en genieten van het beste wat de 90's op metalgebied heeft voortgebracht. We begonnen dit eerste uur met opener Rage Against the Machine en Guerrilla Radio op nummer 60. Wat komt van een derde album, The Battle of Los Angeles uit 1999? En dit nummer gaat over de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2000 en in het bijzonder over de manier waarop de media vormgaven... aan de campagnes van de twee concurrenten, George Bush en Al Gore. De regel More for Gore or the Son of a Drug Lord... verwijst naar de ontdekking dat, terwijl George Bush senior president was... de CIA drugs leverde aan binnenstedelijke gebieden. Het is tevens een statement over de waardeloosheid van democratie... in de Verenigde Staten. Rage gebruikt muziek en geluid als wapen tegen zulke low-intensity warfare... Guerrilla Radio was de eerste single van het album... en was het meest herkenbaar qua geluid vergeleken met hun vorige releases. Het nummer kreeg een Grammy Award voor Best Hard Rock Performance... en bereikte als enigste nummer de Billboard Hot 100-lijst... met nummer 69 als hoogste notering... In deze lijst haalt hij de zestigste plek. Maar er zijn nog wat hogere noteringen van deze band in deze lijst... die komende weken voorbij gaan komen. Maar eerst gaan we vloeiend over naar de melodieuze death metal... van de Britse band Carcass. Hardwork is een van de singles van Carcass' gelijknamige album uit 1993... en is tot op de dag van vandaag hun bekendste nummer. De mix van snelle death metal en gitaarharmonie... In Iron Maiden stijl hielpen het melodieuze death metal genre te definiëren. De songteksten vertelt over de grimmige kant van artistieke expressie, waarbij artistieke creatie wordt vergeleken met het tonen van een lichaamsdeel. Anders gezegd, hardwork is een volledige toewijding om je duistere kant te laten zien door middel van kunst nummer 59. Degenerate, fall of my sins Degenerate, And then bleed, of a pain of 58 Dat was Neurosis met Locust Star. Aansluitend op de Britse melodieuze death van Carcass met hardwork. Locustar Locust Star vinden we in deze lijst terug, terug nummer 58... en staat op het album True Silver in Blood uit 1996. Maar verscheen ook als split EP met de experimentele band Tribes of Neurot, wat in 1995 is ontstaan door de leden van Neurosis. De muziek van Neurosis dat uit Oakland komt is het best te omschrijven als avant-garde metal... wat op zijn beurt weer te omschrijven valt als een experimentele vorm van metal... dat zich typeert door ongewone geluiden, instrumenten en songstructuren. Het genre wordt ook vaak vergeleken met progressieve metal... omdat ze beide opmerkelijke songstructuren en complexe ritmes hebben. Maar toch is er duidelijk verschil in het geluid... De band draait al sinds 1985 mee en begon ooit als hardcore punkgroep. Opgericht door gitarist Scott Kelly, bassist Dave Edwardson en drummer Jason Ruder. Maar veranderde hun stijl in 1992 met een derde album, Souls at Zero. Wat meer invloeden uit de doom metal en de industriële muziek bevatte. Hiermee bereikten ze een belangrijke positie in de post- en sludge metal scene. De video voor Locustar toont een belegerde man die door de ruige wildernis dwaalt terwijl hij een vloed van symbolische visioenen doorstaat... en religieuze, natuurlijke en mystieke beelden voorbij ziet flitsen. Tijdens liveshows ter ondersteuning van True Silver and Blood in de jaren 90 gebruikte Neurosis soortgelijke beelden geprojecteerd op een scherm achter de band... om zijn duik in de meest primitieve delen van de hersenen te intensiveren. Symbolen zijn de wortel van de taal... en markeren onze eerste vooruitgang vanuit de dierenwereld. Hieruit volgt dat Neurosis deze oude vorm van communicatie zou gebruiken... om een verwilderde staat van halfbewustzijn op te wekken... bij zowel het publiek als de bandleden. Maar genoeg over Neurosis nu, want er komt nog veel meer goeds aan dit eerste uur. Namelijk eerst nog het bekendste nummer voor de industriële metalband Fear Factory op nummer 57. Ik heb het over Replica van het tweede studioalbum The Manufacture uit 1995, wat wordt gezien als een klassieker. Alle teksten zijn geschreven door Burton Sibel... en terwijl de muziek grotendeels geschreven is door gitarist Dino Cazares. Het is een conceptalbum geworden over de strijd van de mensheid... dat vecht tegen een door machines gecontroleerde regering... met elk nummer een ander hoofdstuk in zijn leven. Het album volgens de band is geïnspireerd door de science-fiction filmklassieker The Terminator... en dat is bijvoorbeeld ook terug te horen in de nummers Piss Christ en Zero Signal... die samples bevatten uit de film Terminator 2, Judgment Day. Replica gaat over de problematiek van klonen en of genetische manipulatie... vertelt vanuit het perspectief van iemand, mogelijk een androïde... die door dit proces is ontstaan. Er werd ook gesuggereerd dat Replica zich bezighield met de problemen van verkrachting... abortus en geboren worden uit haat. Deze interpretatie is nog aannemelijker... omdat de band in een interview vertelde dat de muziekvideo van dit nummer... van MTV werd verbannen vanwege de Pro-Choice-teksten. Nummer 57. Ha! Op replica van Pear Factory hoorden jullie de vroegere band van Devin Townsend, Dat hij in 1994 had opgericht. Eerst startend als eenmans studio-project, een studio maar later als voorwaardige band. Hij noemde de band Strapping Young Lad en stil, speelde op het debuutalbum Heavy as a, a Really Heavy Thing. Dat in 1995 uitgebracht werd. Alle instrumenten zelf. In 1997 had hij vaste leden aangenomen met Jet Simon op gitaar, Byron Stroud op basgitaar en Gene Hoglan op drums. En deze line-up hield stand tot eind van de band in 2007. Devin besloot solo verder te gaan met zijn project. Strapping Young Lad is bekend om zijn industriële trash metal geluid... dat ook wordt vermengd met invloeden uit de black metal, death metal, groove metal en noise. Detox werd de eerste officiële single van de band... en verscheen op het tweede album, getiteld City, uit 1997. Door Revolver magazine werd het beschouwd... als een van de beste metal releases ooit... en wereldwijd wordt het album als beste werk van de band gezien. Detox gaat over een persoon vergelijkbaar met oprichter Townsend... die leidt aan een bipolaire stoornis en daarvoor medicijnen heeft. Strapping Young was zijn uitlaatklep voor zijn depressieve gevoelens... terwijl hij solo meer zijn manische kant kon uiten in de serene, uitbundige en melodische sfeest. Van de muziek. Het volgende blokje met de nummers 55 en 54 heb ik twee lange platen klaarstaan van twee Britse bands, waarvan Cradle of Filth de eerste is met hun black metal. Met hun 1994-release. The Principle of Evil Made Flesh zette Cradle of Filth Engeland op de kaart in de black metal scene. Dat werd gedomineerd door de godslasterlijke misantropische noren van onder andere Mayhem, Emperor en Immortal. Maar het was Cradle's theatrale derde album Cruelty and the Beast uit 1998... dat de hybride van brutaliteit en macabere romantiek van de band liet zien. En nog steeds staat als een baken van extreme muziek. Van dit album afkomstige Cruelty brought the orchestra... Vertelt het verhaal van de grafin Elizabeth Bathory, die 600 vrouwelijke maagden had gedood om vervolgens hun bloed te baden, omdat ze dacht dat ze dan eeuwig jong zou blijven. Een creepy onderwerp dus. Maar eerst een toepasselijke creepy fragment van de horror serie Tales from the Crypt. Kennen we de Crypt Keeper nog? Je hoort eerst het intro van deze beroemde Amerikaanse 90s horror serie. Luister in huiver naar dit horrorblokje. treasured if they bring thee pleasure somehow. De tweede Britse band natuurlijk, Iron Maiden. Met een van de bekendste hits uit de uh, 90's, Fear of the Dark natuurlijk. Van het gelijknamige album uit 92. En sluit het album hier ook mee af. Ik kap hem eventjes af, want uh, we hebben een beetje tijdnood. Uh, het nummer is geschreven door bassist Steve Harris. En gaat over, zoals de titel al doet vermoeden, een man die bang is in het donker. Met name de nacht. Uh, volgens Dickinson schreef Harris de tekst met name over zichzelf omdat hij zelf ook bang is in het donker. Strikt genomen gaat het ook over paranoïde ideeën... zoals angst om door anderen gevolgd of geschaad te worden... in plaats van over fobieën. Voor nummer 53 blijven we nog even in de duistere en doemie dankzij de doom metal van de eveneens Britse Band Paradise Lost. Onder leiding van Nick Holmes, dat is opgericht in 1988. In 1990 maakten ze een deel uit van de grote drie van de Doom Metal samen met My Dying Bride, Anathema en debuteerden ze met het album Lost Paradise. Waarop ze hun vroege Death and Doom Metal geluid lieten horen. Wat ze op de daaropvolgende albums voort hadden gezet. Met Gothic uit 1991, Shades of God uit 1992 en Icon uit 1993 hadden ze een stempel op de Death Doom Metal kaart gezet. Op het vijfde album Draconian Times uit 1995 vinden we wellicht het beste nummer van het album. Gediedeld Hallowed Land. Nummer 53. death metal beuker, ditmaal uit Amerika van de mannen van Morbid Angel en Fall From Grace. Ze waren al voorbij gekomen tijdens de 80's metal top 80 met hun Chapel of Ghouls en nu mogen ze wederom niet ontbreken. Gezien het feit dat ze een van de pioniers waren van het genre. Fall From Grace komt van hun vervolgalbum Blessed Are the Sick uit 1991 en wordt gezien als mijlpaal in de death metal genre. Vergelijk met het debuut Alters of Madness is dit album wat trager met hier en daar wat snellere stukken. Maar bevat ook wat ondertonen van klassieke muziek. Fall from Grace gaat er Lucifer, oftewel Satan die van zijn voetstuk valt. We doen voor de laatste positie dit eerste uur even een tandje terug... maar blijven wel in het duistere thema van horror en science fiction. White Zombie was de eerste band van zanger en horrorregisseur Rob Zombie... wiens echte naam Robert Bartley Cummings is, dat hij in 1986 oprichtte. In 1996 viel de band uit één en ging hij solo verder... met voornamelijk horror geïnspireerde muziek en teksten. More Human Than Human vinden we op nummer 51 in deze lijst... En is geïnspireerd op de film Blade Runner met Harrison Ford in de hoofdrol. De film en het nummer gaan beide over synthetische mensen met een vooraf bepaalde levensduur. More human than human is het motto van de Tyrell Corporation, de replicerende mensen produceren. De band had ook een cameo in de 90s film Airheads met Brandon Fraser, Adam Sandler en Steve Buscemi die een demo willen afspelen op de radio en vastbesloten zijn dit voor elkaar te krijgen slijpen daarvoor zelfs een radiostudio binnen... totdat ze de manager tegen het lijf lopen en de boel al snel escaleert. In de studio worden ze zelfs live gebeld... door niemand minder dan Beavis en Buttheads. White Zombie verzorgde ook muziek voor de soundtrack... en wat vooral veel rock- en metal-artiesten bevat. Een toffe film dus, ga dat zien. Tot straks in het tweede uur met nummers 50 tot en met 41. Dus dat wordt weer genieten, geblazen. Blijf erbij. We need some feedback here. Go. You're on the air. Wow. Am I on the air? Come on, buddy, give me the pump. <laughs> <laughs> Am I speaking English? What'd I just say, dipshit? Come on, buddy, no way. Shut up, Beavis. Oh, <laughs> <laughs> uh, so what do you guys want? You guys are like the Lone Rangers, right? Yeah. We saw you guys at the Wheelwell last month. You suck. Yeah, yeah. Hey, come down here and you say suck. that, you punk. <laughs> yeah, it's straight. You can kiss my ass. Hey, why don't you guys make all the chicks get naked? Yeah, yeah. Thank <laughs> yeah. Oh, you <laughs> <laughs> MUZIEK Nummer 51